1 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. De coffeeshops in Maastricht noemen het afschaffen van de wietpas een wasse neus. Volgens de coffeeshops verandert er maar weinig... omdat klanten een identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten laten zien. Voorzitter Jozemans van de Maastrichtse shops wijst erop dat gemeenten altijd vragen... waarom iemand een uittreksel komt halen. Hij is bang dat straks wordt bijgehouden wie er coffeeshops bezoeken is volgens hem dan niet meer de koffieshop zelf die een klantenbestand bijhoudt, maar de gemeente. Minister Opstelte schreef de Tweede Kamer afgelopen dag dat de wietpas per direct is afgeschaft. Moody's heeft de toprating van Frankrijk een stap verlaagd van triple E naar AA1. Volgens de kredietbeoordelaars zijn de economische vooruitzichten van het land niet goed. In januari verlaagde Standard Poor's de rating van Frankrijk al de Franse economie is de afgelopen drie kwartalen nauwelijks gegroeid... en de werkloosheid is sinds 2000 niet zo hoog geweest. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 4,5 procent. President Hollande heeft eind september belastingverhoging... en bezuinigingen aangekondigd om de financiën op orde te krijgen. Ondanks de gebrekkige staat van de Franse economie... is er nog altijd veel animo bij beleggers om te investeren in de Franse schuld. De rente op tienjarige staatsobligaties ligt rond de 2 procent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 Het weer bewolkt, met hier en daar ook een opklaring. Het koelt af tot 5 à 7 graden. Ook overdag bewolkt en droog. Maar vooral in het oosten en zuidoosten... s kant wat zon, dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Een gebouw moet niet gezien maar ervaren worden. Dat is de stelling die ter grondslag ligt... aan een imposant, bijna monumentaal boekwerk... Architectuur door andere ogen. Daar is door heel veel verschillende mensen aan meegewerkt. Verschillende kunstenaars, maar ook door een achttal blinden. Die zijn uitvoerig geïnterviewd. En die hebben zelf weer gebouwen bezocht samen met radiomakers. Daar is verslag van gelegd op cd's. Die zitten ook in het boek. Er zitten schitterende foto's bij van René de Wit... een architectuurfotograaf. Ze praten over architectuur... Dat dat misschien wel op een andere manier zou moeten. En het was Marco Matic, architect, die hier samen met Jody van den Brink, psychotherapeuten, aanwezig is. En Jodi, dat heb ik helemaal nog niet verteld, is 56 jaar geleden in Karachi, Pakistan, blind geboren. Dat heb ik helemaal niet verteld aan je dat in het begin? Maar ja, nee. ik ging ervan uit dat iedereen het wel zou gaan begrijpen. Nee. En Marco was net aan het uitleggen dat je toch als architect wel degelijk ook voor oren kunt ontwerpen. Daar was je nog, volgens mij, was je er nog niet helemaal mee klaar. Want wat je hebt, je hebt zelfs een manier om het van tevoren te meten. Maar kan me dat nauwelijks voorstellen... dat het ook echt zo goed uitpakt? Nou ja, de techniek gaat steeds verder... In, dat, uh, in die wereld zeg maar van het geluid. En uh, de modellen worden steeds uh, uh, rijker. Het is vrij complexe materie om geluid goed in beeld te brengen. Maar er zijn... Uh, ja, we delen hele goede uh, bureaus. Wij doen het zelf niet. Hè. We laten dat ook de andere bureaus uitrekenen, dat soort akoestische uh, rapporten. Maar dat is heel goed in beeld te brengen hoe geluid zich gedraagt. En ja. wat je kunt verwachten van het geluid. En wat een nagalm uh, betekent in een ruimte. En hoe je die dan weer zou kunnen reduceren. Dus er is wel heel veel wetenschap en kennis. Uh, je, heb jij daar als, verrijkt het jouw werk als architect? Nou, ik denk dat geluid een van de elementen is die belangrijk is in gebouwen. Dus dat je, waar je absoluut rekening uh, mee moet houden. Ja. Nou is de, de, de Vincent Bijlo, die een inleiding houdt bij dit boek... die schrijft dat er een soort dictatuur hè, van de ogen. En dat geldt voor iedereen in deze wereld. Vinden jullie het ook echt... De, de, en is dat eigenlijk ook een beetje het inzet hè, van zo'n project? Dat je er aan moet werken dat je die dictatuur doorbreekt? Ja, we leven natuurlijk in een plaatjesmaatschappij hè, in deze uh, tijd. En is dat eens... erg... Ja, dat is op sommige aspecten misschien niet, maar op andere aspecten raken andere zintuigen misschien wat onderbelichten door het, ja. uh, het visuele geweld, zeg maar. Ja. Dus het is absoluut belangrijk om, om, om naast het visuele ook uh, uh, alle andere zintuigen aan te spreken. Want je wordt er gewoon jodi een rijker mens van, van al die verschillende, als je veel meer ook de andere zintuigen leert bespelen. Ja, nou ja. Ik denk als ik hier had kunnen zien, dan had ik heel veel met mijn ogen gedaan, zo is het natuurlijk ook. Ja. Um, en het eerst, ja, ze zien is ze heel, heel, heel. De ogen die, die, die, die zien heel veel. Dus ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat er heel veel visuele elementen zijn. Alleen er is meer, hè? Dat, dat, dat, dat is wel heel fijn. Dat als je dat dan niet kan, als ik niet, omdat ik niet kan kijken, kan ik toch een heleboel anders ervaren. Maak je daar gebruik van in je werk als psychotherapeut? Ja, zeker. Maar dat maar ik maak ik er in het hele leven gebruik van, hè? Want ik heb mijn ogen niet beschikbaar om ja. mee te kijken, om mee te zien. Dus ik zie op andere manieren. Ik noem het ook zien. Inderdaad. Ik zeg altijd tot ziens. Ja, ik zeg altijd tot ziens, mensen. Dus ik hoef niet op mijn woorden te passen. Zeg. Nee, alsjeblieft niet. <laughs> nee, en dat komt ook omdat ik dat op andere manieren doe. Dus ja, in mijn werk ook. Ja, ja goed. Um, u kunt als luisteraar meedoen. Meepraten, Dat weet u, dat kan bij Casaluna in de Tweede Uur altijd. Um, met goede verhalen, uw eigen ervaringen... Um, kijkend of, of niet kunnen zien in de gebouwen. Bel dan 0800 112. En u kunt ook vragen voorleggen aan Marco Matic en Jodie van den Brink. Dat vinden we ook leuk. U um, kunt ze ook e-mailen natuurlijk hè, naar... Casaluna, apenstaartje, ncrv.nl. Telefoonnummer nog één keer, 0800 1121. Um, wij bedienen de oren bij de radio sowieso, en dit project spreekt mij alleen al daarom ook zeer aan... maar dat doen we vanavond nog eens extra... met uh, een fantastische band, wereldband... die door Nederland gaat toeren. Ze zijn doodmoe, want ze zijn nog aan het repeteren en moeten spelen. En dan zitten ze ook nog bij Kazzeloen in het tweede uur. Maar ze willen heel graag hun muziek laten horen en dat waarderen wij. Een nieuwe voorstelling heet Playground. Die beleeft zijn première op 28 november aanstaande in de Leidse Schouwburg. En wij willen er wel graag iets meer van horen, heren. Thank mm. Dankjewel, de bent die dat nog een paar keer gaat doen. Uh, iets laten horen uit het nieuwe programma Playground. Even, uh, even um, Rogier, ja. heb je een microfoon bij de hand? Ja. Als, als, als Ro de dikke zigeuner is, wat ben jij dan van het gezelschap? <laughs> Ik ben de grote Broekse boer, denk ik. Niet. ik weet. De, de Broekse boer. De Broekse boer, de oh, nee. geit ben ik, sorry. Oh ja, we hebben allemaal bijnamen. Ik ben de geit. Ja? Stel ons even voor dan, de, vier, de vijf leden van de. Rode, dat we rood, het is de dikke zigeuner natuurlijk. Dan hebben we Willem. Ja, ben jij nog steeds de vuist, of niet? De, vuist. de vuist. Dus de ja. violist, hij is de violist. Uh, Willem van Baarsen. Uh, John is uh, Weird, Willie. Weird Willie eigenlijk. Weird Willie, ja, snap ik ja. wel. Uh, en uh, Sanne is natuurlijk de beer. Die speelt de. Uh, Die speelt uh, bas, en, bas. Uh, en mandoline en dat soort zaken. Ja. Nou, even, volgens mij zaten we nu op een ander continent. Ja, uh, dan met, met het uh, het. Uh, ja, dit dit is, het... is gebaseerd op wel wat Keltische klanken ja, ja. en zo. Het is uh, een eigen compositie, dat wel, maar het is wel daarop gebaseerd. Lekker. En dan, dan vroeg ik me af of Jody een idee had van waar het mee begon. Met wat voor soort instrument? Weet je nog, kan je het nog laten horen, John? Ja, zeg, ik heb hem niet op zitten letten. Oh ja, dat. Wat is dit? Denk je? Het lijkt een snaarinstrument, misschien, maar... Nou, nee. Je slaat er denk ik op. Ja, je slaat erop. Je slaat erop. Een soort van die vaten, van die... Zoiets. Hoe heet zo'n ding? Wat in die... Ik moet dan dat liedje denken. Way willen way. Daar hoor je het toch ook in? Het je wel We gaan hem even laten voelen. Kijk, dat vind ik nou heel attent. Oh, dat vind ik nou... Met de microfoon. Oh ja, even. Hé. Hey. Oh ja, hij heeft... Heb je toch enig idee wat het is? De tongen. Kijk, het is een rond... Uh, tongen, zeg ik... jij? Ik moet dat even uitleggen een soort tongen, natuurlijk. Zijn een soort de, de, vuist, de vuist zegt dat het tongen zijn. <lacht> ja, ik heb hier een rond tonnetje voor me staan. Met bovenop een heel klein uh, rond... Uh, ja, iets, dat een iets uh, ovaal. Uh, <lacht> uh, <Globo lacht> dat met een logo bent. erop. Ja. <lacht> maar dat tonnetje, dat heeft dus vlakjes. Dat is in... Nou, een heleboel vlakken verdeeld. En die zijn iets uit elkaar, waardoor ze kunnen klinken. Hoe moet je ja, dat nou zeggen? Ze zijn wat los van elkaar. In dus... Inkepingen in. Inkepingen, precies. Ja, Lex, Top. dat zocht ja. Ik. Ja, ik. Ik Kijk kan het, ik. het zien, ik heb het makkelijker. Nou ja, ik kon het woord even niet vinden. Nou, ja, dus Soms als je ja. beschrijft, dan zit je maar wat te mijmeren. Nee. En dan denk je, ja, wat past erbij? Ja. Leuk, ja, goed, maar wat is, wat is Hoe dit? Heet dit wat is, dit? Het is een hapi... Een ja, maar ik weet eigenlijk niet of we dat mogen zeggen, want dat is natuurlijk ook dan een soort merknaam. Maar er is, er is een, een, een tijd geleden is er, uh, was er ineens een hang. Dat werd ineens heel populair. Dat was een soort metalen instrument waar mensen met hun vingers op sloegen. Dat is een nogal een arrogant instrument, want dat mocht je niet zomaar kopen. Dan moest je echt het toelaatsexamen <lacht> voor doen. We, ja, echt serieus, zo, zonder dolle. En toen zijn er allerlei oh. mensen gekomen die op het principe slaan op mentaal met verschillende variaties nee. zijn gekomen. En daar was dit ding er een van. Okay. En, uh, wij vinden hem erg leuk. Maar, ja. Is het verbonden met een cultuur? Dit? Nee, dit is. Wij, wij noemen het zelf een knoflookpan, maar. Dit, uh, ja, het is een pan, ja. Het is een soort pan, ik weet niet of pan, pan dan. Je, op internet maken ze het ook van oude gasflessen bijvoorbeeld. Dus nou, uh, oké. Okay. Ja. Maar dit is een. Dit is een in de, op zich zijn jullie nog redelijk uh, keurig in de instrumentkeuze: een nou, accordeon, een bas, een viool, een saxofoon ja. zie ik al staan. Nog een viool. Ja, we, we halen Gitaarnet. ons vanavond een beetje in. Waarom is dat? Waarom? Nee. Nou, omdat een trampoline niet paste. <laughs> en uh, en uh, <laughs> dat, was, dat is één reden. En, uh, Want jullie uh, bespelen ook de trampoline. Met ja, en toevallig in deze show wel. Ja, ja, dat ja. Is dan weer. Maar in deze show zitten inderdaad ook wat rare dingen. stuiterballen. we hadden al verwacht dat hier vloerbeding zou liggen. Dus dat zou het hier ook niet doen. Nee, Schuurpapier ik. hadden we kunnen doen. Maar dat zijn we ja. de volgende keer. Maar in, in principe zijn jullie bereid... en is dat ook een deel van de lol... een deel van de muzikale lol... Om alles tot instrumenten maken. Als het even kan wel. En als het uitkomt in de show. En in, de, ja. in, de, in, de, in de, het, het verhaaltje wat we op dat moment aan het bedenken zijn. Heel graag ja. zelfs. Ja. Maar dat verhaaltje doet er toch niet zoveel toe? Nee, eigenlijk helemaal nee, niet. Maar toch. je moet ergens een reden voor hebben. <laughs> Goed, jullie verhaal vervolgen wij zo meteen. Ik vind het geweldig dat jullie er zijn. Wij ook. Um, en dat past ook perfect bij deze waar wij het over hebben... Uh, ondertussen natuurlijk, over de wereld van klank... maar ook nog wel over andere zintuigen, want die willen wij beroeren. Zeker waar het architectuur begint. Wat hebben we nog? Uh, Tafzin hebben we het al een beetje over gehad. Maar geur bijvoorbeeld is ook nog wel interessant. En ik zeg het nog maar eens, u kunt als luisteraar natuurlijk ook gewoon... meedoen met uh, meepraten en meebellen. Uh, Peter, nacht. Ja, hallo. hallo. Wacht even, ik doe even mijn hoofdtelefoon af vanwege de vertraging. Ja? Nou, dat dit Peter is, die ken ik. Ah Peter! Nou, ja. Dat heb je snapt Hallo <laughs> Oké. Okay. Jullie kennen elkaar, waar kennen jullie elkaar van? Ja, Peter, zeg het eens. Oei, waar is, waar is het ooit eens begonnen? Ja, via uh, vriendin. Oh. Ik hoor mezelf iets te veel terug op de ja, telefoon. Dat he, moeten we een andere uh, verbinding even leggen. Volgens mij, nee, ja, het schijnt hier niet oplosbaar te zijn. He, heb, heb je de radio ja. uit? Ja, de radio is uit. Uh -huh. Want ik heb dus uh, tijdens de uitzending gewoon op de hoofdtelefoon nee. meegeluisterd. Dus van juist nee. om dat rondzingen te voorkomen. Okay. Nou, maar uh, praten en zelf weer meeluisteren okay. op de hoofdtelefoon, nee. dat Pro werkt dus Pro niet. Nee, probeer het dan toch maar gewoon zo te doen. Wat wil je vertellen, Peter? Uh, nou, ik heb... Uh, mijn ervaring is uh, als... Ik uh, zie voldoende om dus gewoon visuele uh, indrukken op te doen. Ja. Uh, ik heb op een gegeven moment ook uh, als gids gewerkt op de boot... Dialoog in het Donker. Dat is een uh, ervarings uh, tentoonstelling uh, geweest... Uh, om mensen te laten ervaren hoe is het als blinden rondlopen door een park stukje straat en uh, ter afsluiting in de bar en daar ook een uh, drankje te bestellen. Allemaal in het donker. Nou, op de boot, daar heb ik echt de ruimtes leren kennen zonder te zien. Dus daar ben ik ook uh, eerst als bezoeker mee geweest met een uh, gids. En later ben ik zelf ook gaan gidsen. En de, de, de, de, op de boot heb ik dus die ruimtes... Niet gezien. En op een gegeven moment als je daar dan werkt, dan krijg je het een keer wel te zien. En dan de beelden die ik voor mezelf heb opgebouwd, ja, dat, dat, dat, dat stort dan gewoon meteen in. Want dan uh, is het gewoon een kale, kale ruimte, uh, wanden, zwart geverfd. Ja, er staan wel planten in. Dus voor de struikervaring in het park op te doen. Dat was een teleurstelling. Ja, eigenlijk wel, want daar stort hij gewoon in. Want bijvoorbeeld op de markt had ik op een gegeven moment een, een, een bepaalde plek bij kramen. Nou, hier is het wat donkerder, het is een beetje een overkapping. Nou, die, die, die hele overkapping was er niet, maar je staat een beetje onder het doek van die, van die marktkraam. En, uh, want daar waren helemaal geen verschillen van. Ja. Dit is een lichtere plaats of dat is donkerder, maar dat, dat vul je eigenlijk in... Ik vergelijk dat maar van als je een boek leest, een, een schrijver beschrijft een plaats uh, of beschrijft personen. Je, je, je vult zelf ja. je vult zelf daar dan in hoe het er dan uitziet. Want ja. iemand anders die dat boek leest zal dat weer op een andere manier Precies. doen. Dat is eigenlijk de werking van ja, het geestesoog. Daar had Jody het voor uh, de wisseling van uh, het hoorspel in één uur eigenlijk ook al over. Hè? Dat je bouwt voor jezelf eigenlijk een, een ruimte op en die hoeft helemaal niet zelfs overeen te komen met de realiteit... of met de ruimtes die andere mensen opbouwen. Ja. Nou, en daardoor kan dus een film ook tegenvallen... Ja. als mensen een boek gelezen hebben. Ja, een regisseur heeft daar weer hele andere beelden bij. De, re de realiteit kan ook tegenvallen. Ja, dat ik... ook dat. J J Jodie, is dat iets wa wat je... Stel nou dat... Ja, dat is natuurlijk een vraag die ik niet, niet kan stellen eigenlijk. Maar, maar Vincent, heeft dat wel, Vincent Bijlo heeft het wel eens gezegd. Ik zou nooit mijn ogen weer terug willen krijgen. Ik zou niet meer willen zien, niet meer willen kunnen zien. Nee, nou, als het zonder al te veel moeite zou kunnen, uh, misschien wel. Alleen, ik ben bang dat ik overdonderd zou worden. Kijk, uh, technisch kan... het. Uh, uh, ik bedoel, als je weer kan zien, kun je niks herkennen. Dus het zou een enorme worsteling worden. Maar stel nou dat het heel makkelijk zou kunnen, dan ja. nog. Zou ik, denk ik, want ik ben nu zo, die andere ah, zintuigen uh, heb ik opengezet. Dan zal ik echt moeten leren om die wat meer dicht te schroeven, hoor. Ja. Anders word ik gek. Je nou, krijgt dan ineens zoveel informatie als je weer kunt ja. zien. Dan, dan, dat is zo gigantisch uh, uh, veel. Dat, ik denk dat je dat echt, echt zou moeten leren. Om dan weer ja. te zien. En, en nog even die ervaring die jij aanbood aan mensen die wel kunnen zien. Dus je probeerde ja. met die rondleiding op die boot in het duister... Uh, mensen het, uh, nou ja, deelgenoot te maken van wat slechtziende of blinden meemaakt. Hoe, hoe ervoeren mensen dat? Nou, eigenlijk als heel indrukwekkend. Het, het, uh, ja, je gaat toch donker in. Uh, ja, uh, nou, wat ik dus wel gemerkt heb, is dat in dat uurtijd mensen zich al bewust worden van de andere zintuigen. Ja. Ik ga mijn oren meer gebruiken. Ik, ik voel meer om me heen. Uh, dus die worden zich steeds. Steeds bewuster van de andere zintuigen. Ja. En dat kan eigenlijk heel snel? Hm. Ja, dat, dat kan eigenlijk heel snel. Alleen uh, als, uh, als blinde heb jij langer tijd om te leren werken met je oren... ...om dus de, de, de dingen te herkennen die je hoort. Dus dat je, uh, noem maar wat, in een in winkelcentrum uh, loopt van... ...oh ja, hier, dit is het gedeelte dat overkapt is, want dat hoor je meteen... Uh, en, nou, dat is dus hoopgevend, vind ik hoor. Als je zo snel al uh, dat, dat kunt prikkelen, dat besef kunt prikkelen van dat er zoveel meer is en zoveel meer mogelijk is. Ja, <hijntigen> maar uh, wat ik ook gemerkt heb, of uh, dat was een van de. Want die krijgt er ook scholen op af, dus dat een van de leraren vertelde: van, toen zaten we dus in de bar. Dat hij zegt van, nou oké, okay, ik heb hier al moeite met uh, mensen die bij me in de buurt zitten uh, te verstaan. Hm. En als ik in de klas zit, kan ik de leerlingen op de achterste rij moeiteloos volgen. Dus dat, dan zit er toch een visueel aspect bij wat ja, bijdraagt aan die communicatie. Hm. Dat begrijp ik. Peter, dankjewel. Ja. Ik uh, wens je nog een nacht ja, ik, uh, nee, want ik, ik uh, wil eigenlijk ook o. stoppen, want ik vind het heel lastig praten met... Ja, mensen. dat begrijp ik wel. Nee, dat kan ik me heel veel voorstellen. Nou, excuses daarvoor en ik dank toch voor je bijdrage. Een goede nacht nog. Ja, oké. Okay. Eh? Bedankt. Dag. Ik krijg een mailtje binnen van Ria, die schrijft uh, dat ze twee jaar geleden verhuisde naar haar zevende woning. Haar geboortehuis meegerekend. Toen ik dit appartement ging bekijken, of het voor mij was, zei ik bewust dat ik ging voelen... Vanaf de eerste binnenkomst voelde het goed... en ik realiseerde me ineens waar het aan lag. Het draaide linksom. Ik bedoel dat bij binnenkomst het leefgedeelte naar links draait. Ik kijk even naar de architect. Toen ik terugdacht aan de andere zes woningen... ontdekte ik dat dat bij vier anderen ook zo was. In de twee rechtsdraaiende huizen heb ik overigens ook wel mijn thuis gevonden... hoor, maar dan voelde ik mij bij de buren die in een spiegelende woning uh, zaten... veel eerder thuis dan in andere gevallen. Sinds ik dat ontdekte vraag ik me af of andere mensen het ook hebben... En nee, ik ben niet visueel gehandicapt. Ja, de architect zit hier zeer geïnteresseerd te knikken. Maar heeft geen idee of dat... Uh, ik, net ik, ik, heb, ik heb het niet, nooit eerder gehoord. Van yoghurt maar. weet ik het wel, dat hij links en rechts kan draaien. Ja, dan maar heb je al alles voor yoghurt, maar huizen... Nee, ik heb, ik heb heel vaak, worden woningen gespiegeld hè, van in ja. ja. en dan spiegel je het door met de ontsluiting wat beter uitkomt. Maar het is de eerste keer dat ik inderdaad hoor dat het... Uh, ik, ik, ik, van, de beweging van rechts naar links is belangrijk. Hè. Dat is, is belangrijk. betekent in de schilderkunst ja. ook. Dat ja. betekent is, van rechts naar links is de, de gang van de overwinnaar. Mm -hmm. Of anders, of... En links rechts, van, van links naar rechts de, de, de verliezer. Of andersom, maar het heeft betekenis. Ja, ja nu, nu, nu ik dit zo hoor van die mevrouw. Ik heb zelf ook op een flat gewoond. Dus het is altijd heel erg raar als je dan bij je naaste buurman of buurvrouw ja. op bezoek gaat. Hè, dat het huis en daar precies hetzelfde is, maar dan gespiegeld. En dat geeft een heel ander gevoel. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar of, ja. het, of het, <laughs> ja. of het beter, beter of slechter bij je past. Jolie, zegt het ja, jou. Is... Ik vind het zo interessant. Oh, ik, ik nee, mijzelf niet. Maar ik weet zeker dat, dat, dat dit... Een rol speelt, ja. Ja, ik denk dat dit soort dingen, hoe uh, draai je in een ruimte of uh, ik, ik weet zeker dat dat niet voor iedereen natuurlijk, maar, maar dat dit een rol kan spelen, daar ben ik echt van overtuigd. En zo zijn er waarschijnlijk veel meer van dit soort dingen. Ja. je hebt je hebt als het hier om gaat, links of rechts, kun je nee. het nu, niet voor nou, jezelf constateren in, mijn, in jouw huis. Ik zit je... even te denken: het grappige is, ja, um, nee, nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, toch niet. Nee, klopt niet wat ik dacht. Nee. Nee, dus ik, nee, ik herken het voor mezelf niet, maar... Ik ben heel benieuwd. Als maar... mensen iets inslikken. Zo raar is. Dat zijn zo razend dat nieuwsgierig. Dat is altijd een enorme reden om het niet Gof, te vertellen. En die is vragen... nog veel leuker. <laughs> ik zat me af te vragen hoe mijn huizen draaien. En opeens weet ik het niet helemaal precies. Ik ben niet zo goed oriëntatiewonder zo weet wat links en rechts. Dus ik denk, ga ik me maar niet aan uh, nee, ja, vertellen. Okay. Doe maar niet. We gaan naar muziek luisteren, jongens. Want uh, de heren zitten hier met, uh, hier met veel zin zitten zij zich klaar te maken... voor het tweede optreden, de wereldband. Nummer, de, de voorstelling heet uh, Playgrounds. Is er een, een titel bij de volgende, het volgende nummer? Weird Willie. Weird Willie. En hij zingt het zelf. Kijk. Oh, nog even een instrument Oh, daar wordt... Ja, precies. Ja, daar komt een... Uh, ja, een heel klein detail. Ja, precies. Wij hebben trouwens wel voorkeur voor links, hoor. Zij hebben een voorkeur voor links. In politieke en ruimtelijke zin. <laughs> of niet. Uh, nou, eigenlijk, met dan voor, onze, voor onze dansstapjes. Die moeten met links beginnen. <laughs> Ze dansen ook nog. <laughs> ja. Ja, maar ik moet een noot. Ik moet een noot Oké. Okay. Way to go, weird, really, way to go home. You got yourself in trouble once again. Way to go, wild, really, way to go home. I wonder if you'll ever be a man Alright, alright, y'all, and all y'all right, right. people of the nether regions and y'all crazy fancy pants folk. Y'all listen here, I'm gonna tell you a little story. My name is Jebediah Joe Jones, Joseph Jr. III, and I'm gonna tell you a little story about a fella I used to know way back when when I was growing up in Texas. Now, his birth name was Willie, but around my way we used to call him Weird Willie, and I tell you what, we didn't call him that for nothing. Boy, that son of a gun, he had a strange old grandpappy, a weird grandmammy, his mama was his cousin, and his pappy was half donkey. But listen, this is how it all began. He were. To farm no harm You'd say cheerful every day I about the cows and the cattle Pretty much a cowboy way Then he fell into fights and battles That teeny weeny fool Crazy Willie Struggling with a bull You play that fiddle, hoss Went to school pretty cool, you'd say, cheerful every day. Learned about the guns and the girls pretty much a redneck way. Then that little rascal started drinking lots of booze. Who Wasted Willie, puking in his shoes. Way to go, weird Willie, really. way to go. You got yourself in trouble once again. Way to go, wild Willie, really. way to go. If you'll ever be a man Boy, boy, boy, boy, I tell I tell you what, boy, that's something for God, he ain't gonna never be no man I tell you, that's something for God. he ain't gonna be a loony tune until the day he die Boy, he bugs you than a bunny and daffered in a duck, all rolled up into one Elmer foot. Heck, I seen that son of a gun do some of the doggone strangest things y'all ever did. See, from here all the way to tarnation. Boy, I tell you, when he was young, and he used to walk around the schoolyard with one finger in his ear, one in his nose, one in his mouth, and one somewhere else. I won't tell y'all where, but y'all sure as heck can figure it out. Can't you? Yes, he can. Well, listen, this is what he did every doggone day. He went to a bar in the car, and he met some wackos every day. Track along poor Willie in their misbehaving way And soon he joined their evil bunch Were only a matter of time Ooh, hey, oh, Willie ended up in crime Craig, Mad Chadner's Wacky Jackie too. Oh, Todd, really Dick and that silly shoe Now all them crackers went astray, disobey whenever they could. Ooh, way out, oh, Willie, roamin' 'bout the hood. Way to go, Weird Willie, way to go home. You got yourself in trouble once again. Way to go, Wild Willie, way to go home. I wonder if. Man Yo, yo, you crazy old girl, you rooting, tooting, hollering, now good for nothing, orangutan. Get a, I tell you what, that's of a gun. he too weird for his own good. You're good, you're good, you're good, you're good, and you're doggone good too. Heck, but in the end, there came a guy to get it. There came a guy, he got him, he got him, come up, and so I tell y'all what. But if you old Jebediah, I would've gone a little hard on him. I would give given some of their old Texas justice. Heck, if you were up to me, I would grabbed him by his ear, hocked tied him around his legs, locked him inside a trailer home, locked that inside a bigger trailer home, locked that inside an even bigger trailer home, put her on a raft, and loaded it all the way to doggone Mississippi. Let the Mexicans deal with him. Ain't that right, fella? Yeah, that sure yeah. is right. But listen, this is what happened in the end. Well, all oh, them suckers got locked up when they was taken to the zoo. Safely under lock and key. Willie with the kangaroo. And that's the end of that for them. No more breaking rules. Crazy Willie. Ain't that bunch of fools? Way to go, weird Willie. Way to go. You got yourself in trouble once again. Way. if you'll ever be a man way to go weird really way to go you got yourself in trouble once again way to go wild willie way to go i wonder if you'll ever be a man i guess you'll never ever be a man i guess you'll never be a man, be a man. well that's pretty much it yeah de, niet alleen Weird Willie maakt zijn naam hier volledig waar... maar ook de Wereld de Band, die begonnen is in Roemenië... en via het um, de, de uiterste puntje van Ierland met een Keltisch bootje... Die inmiddels overgesteken is naar het land van de onbegrensde mogelijkheden. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Even toch, dan wil ik daar nog even met jullie over doorpraten, heren. Um, de Wereldband, die dus optreedt in, in, in uh, Nederland. 70 keer in Nederland en België. 28 november de première in de, in de Schouwburg van Leiden. Um, volgens mij is, komt het daar dus um, in het liedje op neer. Ik ben nooit een man geworden. Maar is dat eigenlijk waar jullie, waar, waar jullie feestelijke muzikaliteit ook over gaat? Over een jongensachtig plezier maken... We hadden het zelf nog niet zo bekeken, maar je, je, je raakt hem wel in één keer. Dodelijk voor een interviewer, om de verkeerde vraag te stellen. Nee, nee okay. het is helemaal niet nee. de verkeerde vraag. Nee, om, het is om, wel wij als wij in onze repetitieruimte zitten. En nu ook in de show, wat eigenlijk ja. gewoon onze repetitieruimte is, zoiets. Uh, de, in de zin van, dat wij, wij zijn gewoon constant bezig met grappen en gollen... en mooie dingen maken. Spelen. En spelen, spelen en gaan. En, en niet, ja. Uh, ja, ja. Dus dat klopt. En hoe hou je dat dan schoon? He, want ik kan me voorstellen dat je zo snel, dat heeft iedereen last van... een architect heeft er last van, iedereen heeft er last van... van censuur, zelfcensuur. Dit mag niet, dat mag niet. Hoe, hoe houden jullie dat jongensachtig? Nou, het is... Sorry? Alles. Ja, onze, sowieso hebben wij voor onszelf weinig censuur. En om dat een beetje een goede banen te lijnen, heb je, heb je dan een regisseur euh, om, om daarbij te helpen. Maar wij, wij hebben zelf euh, als wij uitproberen voorstellingen doen die we ja. ook waar we er veel van doen. Dus ook om, uit, ja. om ook te zien of de mensen een beetje mee willen gaan in, die, ja. in, die, in dat puberale. Euh, dan, euh, ja, dan filter je er wel dingen uit. Als het echt niet werkt, dan, ja, dan ga je er niet 70 keer mee op de plank staan. Maar, maar waar begin je dan mee? Beginnen je beginnen alleen. Met elkaar. Ja, ja, ja, wij beginnen altijd gewoon met het groepje. Uh, en en dat, dat varieert dan van een, een YouTube-filmpje tot een raar instrument. Uh, en dat kan allemaal een inspiratiebron zijn. Uh, of een advertentie of een weet ik wat. Om maar de in... ultieme test is, uh, moeten de anderen erom lachen? Ja, nou, ze... die test die werkt meestal niet... want gemiddeld moet de rest er helemaal niet op nee, nee, nee. <laughs> Dus dat duurt dan eventjes. Maar en nou, en dan doe je het op de pesten, toch? Ja, want je geeft niet toe aan dat de ander leuker is dan jezelf bent. <laughs> Dikke zigeuner? Nou, er zijn een paar wel heel veel, veel leuker dan de ander. Nee, nee, dus Ze zijn allemaal heel erg leuk. <laughs> maar is het, ook een, een bron, is het ook een bron van... Nu begint de vuist opeens te lachen. Dat gebeurt anders bijna nooit. Echt nooit, hoor, in die repetitie. ruimte. Maar is dat ook, is het ook, wat je jezelf toestaat, concurrentiestrijd? Leuk zijn, leuker zijn, sneller zijn? Uh... Ja, dat is wel een onderdeel van het spel natuurlijk. Ik bedoel, daar gaat het om, als één iemand iets kan, dan wil je dat beter kunnen. Dat of ik, dan wil je ja. iets anders kunnen wat ervoor ja. zorgt... Dat het, dat het andere van diegene ja. wel leuk was, maar dat dat ja. van jou nog net iets beter is. En, de, ja. en dat is wel natuurlijk een groot onderdeel van dingen verzinnen. Ja, dat hoort erbij. Ja. Dat is leuk, ja. namelijk. De nieuwe tour, Playground. Um, heeft dat een, verha een verhaallijn, een verhaallijntje, zeg je? Want, want nou, jullie, het, zitten, jullie zijn muziek, maar eigenlijk ook cabaret. Of allebei tegelijk, dat maakt me ook niks uit. Nou, wij wij pretenderen wel uh, het meest complete, de meest complete vorm van theater te maken die er is. Uh, wij zijn uh, van huis uit allemaal muzikanten. Dus uh, ja. da daarvan uit is het wel allemaal gedacht. Maar uh, er, zit, er zitten behoorlijk wat choreografieën in. En, ja. en, uh, en scènes en grappen en uh, alles. Een verhaal durf ik het niet echt te noemen. Maar het is wel zo dat de eerste helft speelt zich eigenlijk af op oma's rommelzolder. Hmm. En uh, daar vind je van alles en dan ga je mee spelen... en dan ga je mee aan de slag. En dat varieert van speelgoed tot heel veel instrumentarium. En, dingen. Ja. en de tweede helft speelt zich meer af op een trapveldje. Zo'n uh, basketbal geasfalteerd basketbalveldje... en waar we dan een beetje losgaan. Ja, inderdaad, van die foto. Ik zit daar een fo is foto die, die uh, het persbericht opsiert. Volgens mij ben jij dit... Een beetje als André van Duin, maar dat komt ook door het perspectief van de fotograaf. Ja, wat een, dat, is van, uh, dat vind ik een compliment? Ja, nee, maar geef toe. Marco, het is toch André van Duin die je daar ziet? Op dat paaskebuffveldje. Uh, ja, ja. lijkt goed, er zeg. inderdaad een beetje op. Ja, hey. André, We gaan hem uitnodigen voor de première. Ja, dat zou ik zeker doen. Die ja. zou er zo moeiteloos instappen misschien. Maar goed, dat is weer een helder van. En dan vervolgens ook nog wel, want dat is natuurlijk ook. Muzikaal zit het wel lekker in elkaar. Als dus je zegt wereldband, je reist ook rond, hè? Want je, je hebt nu inderdaad al drie verschillende stijlen, ja, het zijn, het zijn, culturen. Ja, het zijn stijlen. Alleen is bij ons, ja, dat is natuurlijk dom dat we die namen hebben. Maar bij ons zijn, zijn, is zeg maar wereldmuziek niet echt een begrip. Ons, ik bedoel, wij noemen, uh, wij noemen Cubaans muziek wereldmuziek. Totdat je in Cuba woont, dan is het ineens gewoon normale muziek. Ja. De, uh, het perspectief uh, is bij ja. ons gewoon een beetje anders. We, ja. Wij zien het gewoon als allemaal verschillende stijlen en dat kan hip-hop, of Cubaans, of ja. klassiek of keltisch ja, zijn. Maar dat, dat is muziek. Ja, het ja. is gewoon en, en dat versmelt ook heel graag. Ja. Dat is leuk. Heerlijk, ik vind ik vind het buitengewoon opwindend en vrolijk. Dus Dankjewel. ik wacht zo meteen op jullie derde optreden hier in Cazaloone. Want ze reizen rond, maar zitten hier gewoon vast met... Uh... Als wij trouwens rondreizen, dan luisteren wij... Dat is echt serieus gesproken. Wij gaan, naar rond... nou, wij gaan rond deze tijd, rijden wij naar huis altijd. Ja. Dus wij horen heel vaak Casaluna. En, en het... heel veel artiesten. Ik dat doe doe doen alle muzikanten. Is, maar, ja, ja. alle muzikanten, alle muzikanten, alle acteurs, die luisteren altijd. En ook heel veel blinden luisteren ook altijd naar Casaluna. Maar die luisteren überhaupt veel naar de radio. En blinden slapen niet zo goed vaak, hè? Is dat zo? Ja, er is een, uh, ook wetenschappelijk een uh, verband tussen gevonden... Dan nou? Ik ben gelukkig een uitzondering. Nee, er zijn, er zijn best veel... Ja, door do, do, uh, ja, do, do, kennelijk toch dat veel oogafwijkingen ook iets met de hersenen doen... Uh, slapen heel wat blinden niet goed. Dus die gaan dan lekker nachts uh, liggen luisteren naar de, luisteren. Luisteren ja, naar de radio. Ja. Toen je net uh, met de tweede optreden wereld bent... daar in, de, in het Keltische gebied waren neergestreken... heb ik de kans gemist om een gedichtje voor te lezen... dat Willem-Jan Otte in dat grote boek... Architectuur door andere ogen heeft opgenomen in zijn essay, dat is een uh, gedicht van Denise Levertov... die ik verder niet ken, hij heeft het vertaald. En ik geef het je uh, dan ook maar in deze uitzending mee. Blindemanshuis op de rand van de klip. Dat is helemaal aan zee. Hij woont op het uitpuilend puntje van het land. En dat niet uit onwetendheid of wanhoop. Hij weet dat één extra stap uit zijn zeewaarts wijdopen deur... een stap is de zoute lucht in. En hij taalt er niet naar zichzelf te verbrijzelen, daar beneden... waar branding graniet vermaalt tot zand. Nee, hij heeft gekozen voor een leven opgeslagen als een tent op de rand. Een nest op het zwaaiend uiteind van een tak en met reden. Binnen in zijn duizelende duisternis is er wijkend de diepe horizon. Hier dringt niets door. Tastbare schaduw tussen zijn naastige binnenwaartse blik en het onafzienbaar raadsel. Kon hij vliegen? Hij zou voor altijd drijven, deze voorhang in, ontsnappend en zacht. Hij weet dat, als hij had kunnen zien, hij niet, hij niet wijzer zou zijn geweest. Hoog op de waaiende klip haalt hij adem. Van aangezicht tot aangezicht met verlangen. is een mailtje van een luisteraar, Jodi. Ik heb een vraag voor jou. Omdat uh, jij blind geboren bent, ben je dan ook vaak jaloers op mensen die wel kunnen zien? Hm, het is geen vraag over architectuur, maar toch een leuke vraag. Nee. Um, wel toen ik uh, in de puberteit was. Dat vond ik de moeilijkste tijd uh, van mijn leven. Want dan wil je erbij horen dat je de dingen kunnen doen zoals zienden ze doen. Um, en ik ben wel eens op. op nee, dit is gewoon te groot. Waarom waar meer dan bij puberteit? Waarom je niet in andere. Je bent opgegroeid als klein kind, als baby, als, peuper, als ja. peuter, als kleuter. Heb je dat dan. Ja, maar als niet? peuter en kleuter, dan, dan neem je de wereld helemaal zoals die is. Ik weet nog dat ik heel verbaasd was toen ik op een gewone kleuterschool zat tussen ziende. Dat ik dacht, hè, waarom gooi ik wel eens iets om en die ziende niet? Maar meer als, hé, oh, hey, kennelijk. Oh, nou ja. Helemaal niet van wat vervelend. Er zat nog helemaal geen oordeel aan. En dat is natuurlijk in die, pu die puberleeftijd wel heel erg. Hè? Van, je moet erbij horen, anders is het toch een beetje raar of eng of soms ook stom. Ja. Dat vond ik echt het allerlastigst. En soms, tuurlijk heb ik. Natuurlijk wel. Ik, natuurlijk zou ik liever wel gezien hebben. Dus er zijn heus momenten dat ik denk: hé, wat vind ik dit toch ontzettend vervelend dat ik nu niet zie. Maar het is niet zo dat ik jaloers ben op mensen. Zo ver gaat dat dan niet. Hm. Maar er zijn echt momenten. Dat, dat, en, en dat kunnen hele, hele simpele dingen zijn. Als er twee bussen achter elkaar stoppen bij de halte... en de laatste rijdt door, dan denk ik... Tori, Als ik het nou had kunnen zien, had ik gezien welke bus het was. Dat ik die echt moest ja. hebben. Dan had ik hem aangehouden. En nou rijdt hij me voorbij, dan kan ik weer een half uur wachten. Hm. Nou, dan, sta ik, dan ben ik niet blij, hoor. Zij nee. nee. de stampvoeten stel ik mij zo voor. Behoorlijk, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Dat was een, uh, nog één ding... Um... Uh, zingen, wat betekent dat voor jou? Oh, zingen, dat is een uh, hele jarenlange hobby van mij. En ik vind zingen, uh, zingen betekent voor mij verbinding vooral. Ik heb heel lang, uh, uh, ja, toch, toch, uh, misschien ook door die puberteit het gevoel gehad, ik hoor er niet echt bij. En dat heeft zingen heel erg geheeld toch? Oh ja. Ja, in een koor zingen, met elkaar muziek maken, en je ja. doet het samen. Kijk, daar ben ik dan weer jaloers op. <laughs> dat meen ik ook Precies. serieus trouwens. Ja. ja, dat is echt waar. Ja. Um, Marco, dit boek... architectuur door andere ogen... van die twee stichtingen... stichting uh, mees en Zilvergrijs... die dit project is, gezamenlijk tot stand heeft gebracht... er staan heel veel foto's in ook juist. Dat, dat is natuurlijk weer het wonderlijke. Dat bedient juist de ziende mens... met die fotografie. En er staat één... ik weet niet of je dat gezien hebt... een prachtig fotootje in van... Jan Versneld, 1956... Dit is een beroemde foto van La Chapelle Notre-Dame du Haut in het Franse Ronchand. Dat is het beroemde kerkje van Le Corbusier. Mm -hmm. En er staan twee nonnen voor. Kijk die foto? Je een klein kijken fotootje. Kijken. Ja, dat kan ik jou, joden niet, uh, niet nee, voorleggen. Nou ja. maar... Laat hem graag beschrijven. Mm -hmm. Want dat gaat over. over dat, dat gaat toch ook over wat architectuur moet zijn. Dat is altijd meer dan alleen maar een gebouw met lijnen. Maar ook de menselijke aanwezigheid. Um, en die heeft dat gefotografeerd, hè, in dit geval? Ja. Ik weet niet of je dat zo leest, zo'n fotootje. Ja, dit is, dit is een prachtige foto uit, uh, uit die tijd. Kan je hem beschrijven voor Jodi? Ja, het is, het is, het is de, de, de kapel, uh, de Chapelle de Notre-Dame du Hout. Bovenop een berg, eigenlijk, maar dat zie je niet. Het is het, is, het is dat ik het toevallig van uh, ja. weet. Het is een beroemde plek. Het is een hele beroemde plek. en een heel, mooi, uh, een heel mooi gebouw ook. Le Corbusier is denk ik een van de grondleggers van de moderne uh, architectuur. Uh, je ziet eigenlijk een witte wand. Met uh, uh, hele mooie gaten die zeg maar niet, hoe zeg je dat, parallel door die muren inlopen... maar meer tapstoelen zoals bij oude kasteelmuren. Nou ja. En daarboven, daar zweeft een heel zwaar, het uh, lijkt wel een betonnen uh, uh, blok te zijn. Naar een puntje toe, en bijna naar het oneindig. Het is dus een hele mooie compositie eigenlijk van, uh, van lijnen. Aan de ene kant heel orthogonaal recht door die, door, die, door die vierkante rechthoekige ramen. En dat hele mooie ronde... Ja, het dak eigenlijk, wat er boven, bovenop heeft. En daarvoor, op de voorgrond uh, staan dan eigenlijk twee uh, nonnen. Uh, misschien staat er om de hoek nog één, maar dat zie je niet zo goed. Maar twee nonnen, waarvan de een eigenlijk naar het gebouw kijkt... en de andere terugkijkt de kamer in. Bijna ja. aan het, uh, ja. Ze bijna aan het flaneren, als je het zo ziet ja. op, die, op die foto. Ja. Het is echt, uh, ja... Maar dan staat er een soort, soort rijm tussen de kappen van die nonnen, hè? die witte ja. kappen... met de witte muren van zo'n kapel... Ja. En dat zo'n soort spel. Maar het gaat natuurlijk toch over, niet alleen het lijnenspel... maar ook over mensen Absoluut. tegen ja. gebouwen aan. Dus dat is, dat is zo'n... Het is een heel klein fotootje, misschien maar 4 centimeter bij 4 centimeter... maar het vertelt dat hele verhaal waar wij het over, ook over hebben. Denk ik dat die, de menselijke ervaring nooit vergeten mag worden... Als je, als je gebouwen ontwerpt. Nee, je ontwerpt gebouwen voor mensen... Ja, maar denkt... het lijkt erop dat het zo vaak vergeten wordt, toch? Ja, nou ja, ik, ik, tenminste bij, bij ons op het bureau doen we dat zeker niet, zeg maar. Ik, ik, ja. ik, ik, ik kan niet voor elk bureau in Nederland spreken, natuurlijk. Wij, wij vinden het erg belangrijk dat uh, uh, we dat altijd in de achterhoofd houden. Welke doelgroep ontwerp ja. je voor? Wat is je functie van het gebouw? Hoe bereik je dat het, uh, het hm. beste? Uh, hey, wat wil de opdrachtgever? Uh, hoe, hoe wil die werken, hoe wil, die, uh, hoe wil iemand zich thuis voelen... hoe wil die uh, zijn ruimte uh, indelen en beleven. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die, uh, die in onze ogen belangrijk ja, zijn. Maar toch speelt er ook mode mee, toch? Nou, mode speelt voor een deel mee. En aan de andere kant, je maakt toch gebouwen vaak voor uh, 50 jaar, soms al langer. Dus, dus uh, als je ze heel trendy maakt, zeg maar... Ja. Zij is ook heel snel verouderd. En heel snel. Dus eigenlijk moet je gewoon een goed gebouw maken. Nou, wat het dan thans die, ja. destijds uh, kan uh, doorstaan. Nou, ja, ik moet aan die galmbakcafés denken. Dat was toch vroeger veel minder. En, en nu lijkt dat een soort van mode te zijn. Ja, Als we nou, een die nieuw hebben, restaurant moet die weer galm hebben. Nou, ik denk, denk niet zijn. dat die een lange levensduur uh, nee? uh, daardoor uh, uh, krijgen. Ik denk dat je... Nou, gewoon nog goede gebouwen te maken. Dat het allerbelangrijkste. Ja. Een um, reactie van Ad van Galen. Ja. Hallo. Goedenacht. Ik reageerde omdat die mevrouw vertelde wanneer ze zou gaan zien, dan zou ze gek worden van de indrukken. Ik ja. heb het meegemaakt. Ik heb 6,5 jaar slechtziende geweest, of ben 6,5 jaar, maar van 3,5 jaar nog maar een paar procent. En op mijn aandringen ben ik toe en toen zag ik de volgende dag 80 procent. Ze hadden 6,5 jaar zitten slapen met oogheidsgasteus. Dus kan je, wat, kan je wat herinner je van dat moment dat je na de operatie wakker werd? Ja. Wat herinner je? Hij trok de laf van mijn ogen af, professor Overbrouw, en ik zei, het is negen uur, er zitten zes duiven op het dak buiten. <laughs> <laughs> ja, dat vergeet ik nooit meer. En hij beende kwaad weg, want hij begreep ook wel dat er dikke fouten gemaakt waren. Ja. Maar ik, ik, ik, ik kom terug dat ik in de auto terugging naar huis, en het was tegen de avond in het donker met lichten, en weerschijn van het nat in de, de wegtek. Het, het is echt, je moet echt opnieuw gaan kijken. Ja. En als je op straat loopt, moet je weer rekening houden met andere mensen. Want als je met je stok liep, hielden ze dus rekening met jou. <lacht> dus, en ik heb ook eh, verbaasd gestaan over de stukken die ik gelopen heb. Want ik heb buiten de stad gewoond. Ik praat over Utrecht nu. Ja. En moest ik langs een water met een jaagpad. En daar liep ik gewoon altijd vrolijk langs. En toen ik weer kon zien, ben ik dat allemaal eens afgelopen. Dus daar ben ik verbaasd van dat ik nooit in het water gelopen ben. Ja. Dus je zintuigen... die worden heel anders. Je luistert naar je voetstap waar je op loopt. Je gebruikt je vingers veel meer. Trouwens, ik doe dat nu weer, want ik heb sinds twee jaar... want ik ben nu 72... Uh, heb ik makelaardegeneratie gekregen. Dat is uh, die, die bekende vlek in het midden van je oog. Ja. En Dan heb ik nog 20% weer nu. Maar dan kijk nooit met mijn sleutel, voel ik, of kijk naar een sleutelgat. Ik kijk weer met mijn vingers, ik voel waar de sleutelgat zit, ik stap mijn sleutel erin. Dat neem je gelijk weer over. Past je voortdurend aan, zo is de mens. Ja, en ook, ja. want ik kan nog heel veel mensen, want ik kan niet meer zo goed de, de, de, de, de, de gezichten zien, wel figuren. Maar dan hoor ik aan de stemmen wie het zijn. Al heb ik ze, ze vijf jaar niet gesproken, dan weet ik precies wie het ja. is. Dat ja. sla je allemaal op. Nog één ding, Ad. Um, jouw ervaring in gebouwen, Nederlandse architectuur, hoe is die? Mijn ervaring met ja. gebouwen? Ja, in Nederland? Ja, ja ik ben kunstschilder ook en uh, al 25 jaar. Dat ben ik juist gedaan nadat ik slecht kon uh, weer goed kon zien. Okay. En uh, ik, ik kijk wel veel naar gebouwen, maar om te zeggen van ik ben uh, architectuurdeskundig. Okay. Nee, bedoel ik. ik Ik loop wel graag de Domkerk naar binnen voor, de, voor het gewelf. Hoe, klink, hoe klinkt het daar? He? Hoe klinkt het daar? Ja, dat is dus inderdaad uh, de akoestiek. Die is, ja, echt... Uh, ja, vind ik, vind ik niet storend. <laughs> Die vind ik niet storend. Nee, dat vinden ze al eeuwenlang niet. Dus laten, nee. we, laten we dat gebouw nog even staan. Ad Galen, uh, fijn om je even gesproken te hebben. Dank je wel. Um, mooi Dank. dat je die ervaring deelt. Dank je wel. nacht nog. Dag. Hij is weg. De wereldband is er nog. Waar zijn ze nu? Oh, ja. De bassist die zit altijd te slapen, valt mij op. Dan moet hij weer ergens vandaan komen. Ja. Wat lach je lief, en een wijsje, slank en sportief, heb ik jou hier niet eerder al gezien? Hé hey scheetje, wat ruik je fijn, hoe heet je, wat mag het zijn, tequila of een Malibu misschien? Oh, oh, oh. vanavond geef ik jou aan mijn cadeau. Wat ben je mooi konijntje, kom uit je kooi. Ik neem je mee naar Malibu misschien. En dan gaan we... Hey schatje, je maakt me gek. Je bent echt een gezonde snack. Ja en niet te versmadden bovendien. Mopje, doe lekker maf. Oh, sopje, de glijbaan af. Toe laat me dan je speeltuin maar eens zien. Oh, oh vanavond nu en morgen sowieso. Hé hey, snoesje, ik hou van jou. Hé hey, poesje, mouw kom eens gauw. Ik heb hier nog wat lekkere melk voor jou. Want ik wil je... Natuur. Gelukkig ben je overal voorin. Genantje, ja lekker bij de handje. Opzij, opzij, we hebben ongelofelijke zin. Oh, oh, oh. Ik wacht met Smart op haar volgende show. En hey, Ja hoor, daar gaat ze weer. Toestop nou, ik kan niet meer. Ik neem je, neem je mee naar het bureau. Want we gaan weer. Dank jullie wel. Geweldig. De Wereldband was dit. En dan moet je, Jodie, uh, weten dat op dat laatste... maar als die saxofoon erbij komt, dan wordt hij dus aangereikt door de vuist. <lacht> want, de want de Weird Willy heeft dan nog de banjo om zijn schouders. En die wil dan... Of de banjo, uh, sorry. De, de banjo. En die wil die ook blijven bespelen. Maar dan oh ja. op een gegeven oh. moment bespeelt hij en de banjo en de saxofoon. Maar die wordt dan <lacht> dus door de vuist uh, um, um, um, eigenlijk voorgereikt. Dat is echt wel waanzinnig. Nou, zo zijn de jongens bezig. Wanneer is jullie eerst volgende optreden? Donderdag. Aan waar? Dan staan wij in. Hel Balmond. Helmond. Helmond. Helmond. Helmond. Helmond. Helmond. Balk. Nee. Balk. Zaterdag Alkmaar. En dan Leiden. En dan Leiden. En dan Leiden. Leiden. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Onwijs tof dat jullie hier hebben gespeeld. Het is echt ja. heel gaaf. Dankjewel. Goed. De EO zie ik alweer ongeduldig aan de andere kant van de ruit drintelen. Die mogen er pas in om, uh, over een minuut of tien. Die denken van ja. Daar kan ik helemaal niet meer tussen, tussen die, uh, al die muziekinstrumenten. Maar het, het komt wel goed, hoor. We gaan het gewoon allemaal opbergen. Dat is natuurlijk voor het programma Zometeen Dit is de Nacht. Maar we hebben nog een paar minuten. Um, er is trouwens een luisteraar Bram, die zelf ook slapeloos is en dat niet wist. En zegt van, gij, wat oh, even, dat kan dus daarmee te maken, oh, met mijn zijn. Ja. Dat is een feitje dat niet uh, common knowledge is, begrijp ik? Kijk. Nee, nee dat, dat, dat, er wordt wel meer aandacht aan besteed. Maar uh, ja, oh, nou weet ik even niet. Volgens mij Ede heeft zo'n centrum waar ze zich terecht in verdiepen. Eigenlijk een zintuig dat we nog helemaal niet hebben besproken. Maar dat is, ik kan me dat nauwelijks bij voorstellen... dat dat voor een architect een rol kan spelen. is, is het, het zintuig van de, de geur hè, en de smaak. Terwijl we allemaal weten... Het is misschien wel leuk om even terug te gaan... naar, die, naar dat klankscape van Hans Walraven... Daar hebben we ook mee begonnen. Uh, ja, mag dat? Nee, niet. De visafslag in Scheveningen. Waar hij binnentreedt. Of nee, dit is een interview met Koen Verbraak. Dat is het eigenlijk. Ja, Laat maar even iets horen. Door. Nee? Het stinkt wel naar diesel, naar scheepsolie. En ja. Dat soort. Dat is toch wel duidelijk haven, hè? Vlaggenmasten, een beetje op uh, 11 uur. Ja. Aantal. Ja. Radio. Op uh, drie uur. Zware uh, scheepsmotoren, denk ik, denk ik, achter mij. Een beetje de hele lage frequenties. Ik associeer het met een beetje, beetje rommelig industrieterreinachtige omgevingen. Zoals ik het wel uit de ziende tijden van ja, Muiden wel ken. En Scheveningen ken ik eigenlijk niet, maar ik denk dat dat wel vergelijkbaar zou kunnen zijn. Geuren, daar begon niet mee. Um, nou, dat is in zo'n plek van de Zwisafslag. Bij zee in is het natuurlijk wel logisch. Maar, um, Marco, als architect, is dat, iets, is dat een zintag waar je, als, waar je iets mee kan? Waar, waar, gebeurt dat in de architectuur? Nou, Het gebeurt in de architectuur zeker wel. Uh, uh, dat er over geur wordt nagedacht. Ja? Uh, in in, in winkelcentra uh, zie je het wel eens dat er bepaalde geurtjes uh, uh, mee ontworpen zijn. Dat zeg maar. ik ja. niet door architecten, maar het is wel een samens, samenspel. Uh, waardoor mensen eerder nou, zijn om een kopje koffie te gaan bestellen... of een stukje appeltaart te kopen. Hm. Kijk, bij Bartimeus hebben we het ook gedaan. Hebben we de kinderboerderij op een dusdanig strategische plek gepositioneerd... Uh, het heeft ook met ja. geur te maken ja. natuurlijk. Om een stukje uh, communicatie uh, te bewerkstelligen. Dus je kunt het zeker wel gebruiken. En In het boek staat trouwens ook hele mooie stukken over uh, het gebruik van hout. Hè, waar veel uh, uh, slechtziende en blinde mensen toch een bepaalde voorkeur voor ja, hebben. Is het omdat precies, het, ik omdat het, zeggen. het mooi klinkt. Is dat geur, hè? En, dat, en precies, het ruikt ook. En, en hout ja. heeft natuurlijk op zichzelf staand al een, een bepaalde uh, geur. Dus dat is... Ja. Wat ben je dan ook, ben, ga je er dan als architect ook over nadenken? Of je niet meer... Hout. Kijk, glas en beton zijn volgens materialen, volgens mij, die architecten heel fijn vinden. Is, gaat dat voor jou ook? Nou, in, sommige, in een bepaalde context vind ik ja. het heel mooi he, ja. om, om beton en glas ja. toe te passen. De mensen gebruiken begrijpen dat volgens mij helemaal niet. Maar, maar, waarom vind je dat mooi? Beton, wat is het, wat is, waarom is beton en waarom zijn... Ja, beton is heel mooi plastisch materiaal. Daar kun je ontzettend veel mooie, uh, he, mooie ja. vormen mee maken. Het, is een, een, een, het, het straalt ook een stukje moder, modernisme uit. En als we het over een moderne architectuur hebben... dan heb je toch vaak glas en beton uh, ja. uh, in, je, in, je, in, je, in je hoofd. Uh, ja, beton is ook een, uh, een, een, een, een materiaal geworden... Wat, uh, waar we niet meer omheen kunnen he, in, de, in de hele bouw en in de architectuur. Uh, in elk gebouw zit beton. Ja, maar architecten vinden grij hoe grijzer, hoe beter altijd, denk ik. Ja, en dat is soms ook een stukje puurheid. Uh, om, om een stukje puurheid te laten zien. Om, om, om. Maar het is ook cool en het is ook hard. Maar het kan ook heel mooi warm zijn. Dat ligt er maar net aan hoe je het, uh, hoe je het behandelt en hoe je het uh, gebruikt. De Zwitserse architecten die gebruiken vaak prachtige betonnen uh, uh, structuren, en die zijn dan gemaakt van kistingen noemen we dat dan was het ingieten maar die zijn dan gemaakt van allemaal dunne latjes en je blijft dan de relieven en de patronen en de nerven van het hout blijf je dan in het beton terugzien nou dat vind ik zelf prachtig om, uh, ja. om, om te zien maar ik zou het zelf niet snel in een, in een woonhuis toepassen ja, snap ik geur. geur je geur Jody geur ik, ik moest meteen denken aan mijn uh, mooie plafond in ja. de praktijk ja. dat is wel een mooi plafond maar ik heb die praktijk nou drie jaar. En er zit nog steeds geur aan. Die niet helemaal, nou, het is niet helemaal onprettig. Het mm. ruikt nog steeds alsof het nieuw is. Maar ik had het liever niet gehad. Nee. Er zit geur aan. Dat, dat realiseren architecten zich naar mijn gevoel niet. Dat um, er aan materialen niet ja, alleen in iets plastisch zit, maar ook geur. Ja, ja dat en er en soms en... zelfs een, een beetje een, niet al te prettige geur ja. aan uh, zit. Die, die ook heel jaren... Blijft. kan blijven hangen ja. in een gebouw. Ja. En glas, daar heb, daar heb jij weer, ook weer een hekel aan, of niet? Nou, ja, nou, nou, ik kan nou. me heel goed voelen. Glas, is, ik, ik kan het natuurlijk zelf niet zien. Maar het lijkt me in die zin heel mooi dat je met lichtval en met, met, met zicht daar veel mee kan doen. Ja. Maar ik vind glas om te, ja, om te voelen trouwens soms ook wel mooi. Ja, wel. Maar, jawel, jawel. Maar glas en beton, dan krijg ik toch meteen een beetje killig, killig, killig ja, idee, hoor. Nou, wacht, ja. We doen er op z'n minuut ja, Goed, Ik dank jou heel erg hartelijk, Jodie van den Brink. Net zo goed als Marco Matitsch natuurlijk. Ontzettend hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. De wereld bent heb ik al bedankt. Zometeen de EO, dit is de nacht. Die gaan door en dan kunnen mensen bellen. En ik sluit af met het beschrijving... Oh, wat hebben we morgen? Ja, uh, Guilaine Plag, moet ik ook nog even melden. Uh, Stef Kranendijk, CEO van tapijtfabrikant Desso... Uh, Vanwege het Nationale Duurzaamheidscongres dat morgen begint. En dan beschrijf ik nog één foto uit dat boek Architectuur door Andere Ogen. Want er zitten ook ongelooflijk veel foto's in, van onder andere die mensen die geïnterviewd ge zijn op locaties, zoals Jodi van den Brink. In de Katharina kerk ontworpen door Pierre Kuipers. Zit ze daar op zo'n kerkbank. Er valt licht op haar. Ze is in drood gekleed. De ogen zijn donker. En boven haar. Hoog boven haar zie je glas in lood. Zeer kleurrijk, de rest is heel donker en omgeven. Het is een prachtig beeld. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. CRV.